1 uur. Manning Sampersen met het NOS Journaal. Premier Rutte is zeer teleurgesteld dat de gesprekken over een nieuw pensioenstelsel zijn mislukt. FNV stopte afgelopen avond met onderhandelen. De vakbond vindt dat het kabinet te weinig tegemoet komt aan de eis om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Rutte zei het totaal niet te begrijpen en het verschrikkelijk te vinden dat de FNV deze kans laat liggen. De VNV is ook teleurgesteld. Het lijkt erop dat we er met dit kabinet niet uitkomen, zei voorzitter Busker. De chef van het milieuprogramma van de VN is opgestapt na ophef over hoge reiskosten. De Noor Solheim gaf sinds zijn aantreden in 2016 ruim vijf ton uit aan dure reizen, blijkt uit een intern rapport. Ook was hij in opspraak geraakt door beschuldigingen dat hij zijn vrouw aan een topfunctie had geholpen bij een bedrijf in Noorwegen... Europese lidstaten van de VN zouden hebben gedreigd om miljoenen euro's in te houden... als Solheim nog langer in functie zou blijven. De politie heeft 80 mensen gezet op het onderzoek naar de liquidatie van vier mannen in Enschede. Ook zijn foto's vrijgegeven van de slachtoffers. De politie wil vooral weten wat de relatie is tussen de vier en waarom ze zijn doodgeschoten. De lichamen van de slachtoffers werden een week geleden gevonden in een bedrijfspand... In de dagen daarna werden twee mannen aangehouden... maar zij zijn inmiddels geen verdachten meer. Noord-Korea heeft tien bewakingsposten aan de grens met Zuid-Korea opgeblazen... om de spanning tussen de landen te verminderen. De landen spraken in september af om alle posten te ontmantelen. Zuid-Korea begon daar vorige week al mee. De grens tussen Noord- en Zuid-Korea... is een van de zwaarst bewaakte grensgebieden ter wereld. De landen zijn sinds 1950 in oorlog... Naar de top tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim... is de relatie tussen Noord en Zuid wat verbeterd. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt rond het vriespunt en het kan glad worden. Overdag van tijd tot tijd zon en 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Champagne, the clouds of joy come drowning. we're crying in the rain, cause everybody dancing looks like a superstar The bells will strike at midnight, a bacasar So if you want 6.9 C Beat to my. FM. Zie FM FM Zandvoor. 106.9 FM.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 It's the revolution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 Tes doigts, eh, goûtez papa, pas goûter, papa, pas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 Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. oudé, papa où Bouté papa Bouté Où papa, oudé. Oudé, papa oudé.